1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Zeist is bij een brand in een oudere flat een dode gevallen. Over de identiteit van de slachtoffer is niets bekend. Negen bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak uit op de vijfde verdieping van de oudere flat. De vierde, vijfde en zesde verdieping van de flat werden ontruimd. Het vuur was tegen half elf geblust. Er is veel rook- en waterschade. De meeste bewoners mogen wel weer terug naar huis. Voor de anderen wordt onderdak geregeld. De VN-missie in Mali is niet zonder risico, maar dat is geen enkele vredesmissie. Dat zei Bert Koenders in Nieuwsuur. Hij leidt namens de VN de missie in het Noord-Afrikaanse land. De Nederlandse regering overweegt om 300 tot 400 militairen naar Mali te sturen. Volgende week vrijdag valt er daarover waarschijnlijk een definitief besluit. Volgens Koenders heeft Nederland er alle belang bij om deel te nemen aan de VN-missie.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 Eerder kreeg de Zwitserse bank UBS al een boete van 1,2 miljard euro... vanwege het Libor-schandaal. Dan het weer. Bewolking neemt toe en er kan een bui vallen. Ook overdag een bui. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Het Plach. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. We laten de criminaliteit uit het eerste uur van Casaluna... grotendeels achter ons. Maar we blijven wel hangen bij het in beslag nemen van spullen. Het gebeurt bij criminelen die onvoorstelbaar hoeveelheden geld witwassen. Daar hadden we het in het eerste uur over, naar aanleiding van het boek... De jacht op crimineel geld van Harry Lensing en Marian Huske. Hij vertelde hoe justitie steeds meer probeert om uh, van grote criminelen die heel veel geld... en dan gaat het echt over miljoenen of miljarden euro's hebben witgewast... hoe dat uh, te verhalen is op ze. Maar ik wil het graag hebben over inbeslagnames... van mensen die schulden hebben. Van bedrijven die failliet zijn gegaan, mensen die failliet zijn gegaan. Heeft u zelf wel eens te maken gehad met een inbeslagname? Als het beroepsmatig is, ben ik benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Laat het dan even weten. Maar vooral wil ik ook graag de verhalen hebben van mensen... die het aan den lijve hebben ondervonden. Dat mag eventueel anoniem zijn. 0800 1121 is het telefoonnummer. Dus 0800 1121. Mail kan uiteraard ook naar casaluna@ncv.nl wil graag van u weten wat er dan aan de hand was. Wat er is misgegaan. En waar werd er beslag op gelegd? Was het uw loon? Het huis waarin u woont? Al uw spullen? Van de antieke kast tot aan de televisie? En misschien zelfs die gouden armband die u heeft geërfd van uw oma? Bel ons en laat het weten. En dan horen we natuurlijk ook graag hoe het uiteindelijk is afgelopen. En dan hoop ik altijd maar op een enigszins positieve afloop. Zijn de spullen meegenomen? Heeft u een andere oplossing kunnen vinden... waardoor u gewoon de spullen thuis kon houden? Volgens mij moet het een enorm aangrijpend iets zijn... als het je overkomt. Bel ons 0800-1121... of mailen naar en Als u wilt reageren op het eerste uur... toen we het hadden over de criminelen... die uh, miljarden uh, witwassen... en hoe dat uh, verhaald kan worden door justitie... dan kan dat natuurlijk ook via de mail en via Twitter... Uh, Wee van Dongen die had al in het eerste uur getwitterd. Uh, we begonnen namelijk het eerste uur van Casaluna... met het feit dat uh, geld niet altijd wordt uh, geteld, maar gewogen. Omdat het zoveel briefjes zijn dat ze niet te tellen zijn. Dus is het verhaal dat er gewoon weegschalen stonden... en als je dan weet hoeveel 1 uh, kilo geld waard is... dan weet je dus hoeveel geld je in bezit hebt. Wee van Dongen twitterde erover. Ik weeg mijn geld ook. Een 5 cent muntje is 4 gram... en ik heb al 3 kilo. Maar het wassen, dat vind ik te veel moeite. Uit 2008, L Green met het nummer Build Me Up. We hebben het vannacht over inbeslagnames. Heeft u daar zelf ooit mee te maken gehad? En dan wil ik graag uw verhaal horen. 0800 1121 is het telefoonnummer. En mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. Henk, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Hallo. Wat ja, is Henk, er bij jou ja, gebeurd? Nou, bij mij is er gebeurd dat ik had mijn huis verkocht. Ja. Aan een hypotheekverstrekker bene. En die neemt het uiteindelijk niet af. Oh. Dus dan kom je in de 10% regeling en later in de 8 promil rekening. O, dan moet rekening. Je even, ik ken al die regelingen niet. Wat is die 10% regeling? Nou, de 10% van de oorspronkelijke verkoopprijs... Ja. is dan de boete die hij aan mij moet betalen. Oké. Okay, en en overschrijdt hij dat... Ja. en het duurt langer dan een half jaar... dan wordt het zelfs 3 promil per dag... Dus dan kan het aardig oplopen. En dat vond de rechtbank, dat vond de rechtbank in Amsterdam en HLM ook wel. Dan ben bij alle twee geweest. En ze zijn ja. al twee in het gelijk gesteld. Ja. Ik ga er even met snelheid doorheen. En die hebben mij 35.000 euro toegewezen dat ik daar recht op had. Van die hypotheekverstrekker? Ja. Ja. Van ja, wer ja als, als houder. Ja. ja. En. Uh, hoe heet het? Daarop laat het die man zich failliet verklaren. Oh, echt waar. Dus oma Henk, die kan overal naar buiten. Want ja. dat schijnt dan de wet te zijn. Ja, ja als iemand failliet het, is, dan, dan krijg je de kale, het kale kipverhaal, hè? Ja, maar het vervelende is dan. <coughs> dan zou er eigenlijk een soort calamiteitenfonds moeten zijn, ja. of een soort rampenfonds, om het zo te noemen. Uh -huh. Dat mensen die het slachtoffer zijn van een vermogensdelict dat is het. Dan moet je ook de handen voor je vingers houden van... Ja. dat kunnen we eigenlijk niet maken. Maar nu krijg ik de deurwaarders aan de deur. Omdat u de hypotheek niet meer kunt betalen? Is dat nou, niet alleen de hypotheek, maar is door daardoor, daardoor, ja, heeft de bank het op de veiling gezet. Oké. Okay. En, en, en ziet mij dus aan voor de, voor de, voor de restschuld. Ja. Waardoor ik dus de deurwaarders aan de deur krijg. Die dan als het ware zeggen, als jij geen 100 euro kan betalen, maken we er 150 van. Kijk wat je dan wil, weet je, op dat agressieve. Ja. En zo'n deurwater komt dan aan de deur met een brief van een naam de koningin, om het, om het eventjes zo te noemen. Mm -hmm. En dan laat ik mijn brieven zien van de rechtbank in Amsterdam. Volgens mij is dit dezelfde koningin. <laughs> en wat, zeg wat zeggen ze dan? Huh? En wat voor reactie krijgt u dan? Ja, dat is nu eenmaal de wet. En dat gaat nu eenmaal zo. Ik ben het, we zijn het wel met u eens. Maar ja, dat is nu eenmaal de wet hier. Die man is, die man is failliet verklaard. En, en dan krijgt u niks. Maar kunt u dan, ik zit erin, kunt u dan niet beslag leggen op zijn... Uh, nou, het, het, het, eigen punt te, het, het punt schijnt erin te zitten... Dat, dat, dat, uh, dat hij handelde onder een BV. Ja. En dan schijnt... Dan, gaat hij niet kan niet uh, dan kan iemand niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. persoonlijk aansprakelijk Nee, klopt. Ja. Maar eigenlijk, ik vind het vervelend voor die man hoor. En dat het, maar ik zou zeggen, uh, hou mij dan ook vrij. Ja, ja. Uh, ik, zit al, ik zit al een heel tijdje in de WO-uitkering met 1200 in de maand. En, ja. dat, en ik zie geen, geen zorgtoeslag, ik zie geen huurtoeslag. Zelfs mijn vakantiegeld wordt ingehouden. Dat is dus die beslaglegging. Oké. Okay. Want zelfs op mijn WOO-uitkering wordt hierdoor beslag opgelegd. Wow. Nou, dat vind ik dus ja. zo laag. Dus bij u komt het erop neer dat de spullen die u in huis heeft... dat is nog veilig, zo gezegd. Maar... Ja, zo, zo gezegd, wel. Ja. Want ze zien ook wel dat het bij mij verder ook niet te halen is. Nee, het geld wat, uh, wat u uitgekeerd zou moeten krijgen, dat krijgt u nu niet. Dat, dat krijg ik dan wel, maar daar wordt zo'n 2,500 per maand op ingehouden. Ja, dat bedoel ik, ja. ja. Hoe lang, hoe lang gaat dit nog duren, denkt u? Nou, kijk, dit, dit loopt al een jaar vijf, zes. En ik ben nu 63. En de totale schuld die zit zo'n beetje rond de 8.000, 9.000 euro. Ja. Maar elke keer krijg ik een verslag van de Incasso Bank. En dan zitten executiekosten bij. En weet ik het allemaal kosten, want die jongens die zorgen wel dat ze vooral zitten. En, en de rechter... Ik moet, wel, ik moet dik over de honderd worden, wil ik daar ooit van af zijn. Ja, ja. Ja. Dus heb ik al gezegd, geef me nou een papieren regeling te treffen... met finale kwijting of zoiets. Ja. Maar dat hebben ze geen zin in, want zolang ze trekken, trekken ze. Ja. Ja. Maar ik vind dat zo onrechtvaardig. Ik kan me goed voorstellen. Dat het, het verbaast mij niet dat er in de wereld uh, extremistische groepen bestaan die de tegels uit de grond halen... en ze die ramen aan met zo ja. maar Dat, dat Die neiging ook. heeft u nog niet, toch? Het idee wel, maar ik doe het natuurlijk ik niet. Ik wou net zeggen, ik kom... weet niet of u zich daarmee een dienst uh, neemt. Nee. nee, zeker niet. Nee. Dat heb ik één keer zo geuit bij de rechtbank. En die zegt, nou, dan zien we, als u dat gaat doen, dan zien we u weer. Ja, nou, doe maar niet. Ja, want ze, ze blijven natuurlijk cynisch. Ja. Nou, en ik wens u heel veel sterkte... Ja, maar ik heb, mijn vraag daarin was... Van, uh, kan ik een nieuw programma... is er, wat, er niet iemand aanwezig die zegt... van: laten we dat en dat of ze en zes... hij moet dus daar en daar naartoe gaan. Ja, ik weet niet... ik, ik kan niet verder komen dan rechtshulp. We hebben niemand hier in de studio zitten die... Uh, nee, nee, nee. Die u daarin kunt, kunt, kunt ja, ondersteunen. Ja, daar, daar ben ik natuurlijk al bij. Ja, ja. Nee, nou, sorry. Helaas. Ik ben je in ieder geval dankbaar dat ik even mijn verhaal heb kunnen doen. En wij danken u voor het bellen. Fijne nacht nog. Ja, eerst gelijk. Dag hoor. Succes met je vluggen, Dank u wel. Oké, okay, doe. 0800 1121 is het telefoonnummer. We hebben het over uh, inbeslagnames. Is het bij u wel eens gekomen? Heeft u een beslaglegging uh, uh, daarmee te maken gehad? Dan wil ik graag horen wat aan de hand was en uh, hoe dat opgelost is. Als het al opgelost is. Bij Henk dus uh, bijvoorbeeld nog niet. Vraag hoe het bij Nieltje zit. Nieltje, nacht. Hoi. Hallo. Um, ja, mijn beslagname was uh, door mijn scheiding... Ja. Mijn hele inboedel is in beslag genomen. Maar mijn ex-man heeft het allemaal korte klein geslagen. Uh, dat zijn... Wat? Ja, nee, het gaat redelijk snel nu in één keer. Oh, sorry, sorry, sorry. Nee, dat geeft verder niet. Maar uh, u bent gescheiden en daardoor ging u... Mijn... Ik was gescheiden. Ja. Toen kwam de deurwaarder. Ja. Die kwam beslag leggen op mijn inboedel. En waarom kwam die beslag leggen? Nou, dat had mijn ex-man gezegd. En, uh, Die zou mijn geld van u te goed hebben. Mijn... Wat? Die zou geld van u te goed hebben. Nee, mijn ex-man had mijn inboedel kort en klein geslagen. Ja. Maar hij wilde... de halve inboedel hebben. Oké. Okay. En daarom um, werd er beslag opgelegd? Ja, dat werd de, door hem. Mm -hmm. Door mijn ex-man. Nou, een paar jaar later... Werd de verslag gelegd door de gemeente op mijn zogenaamde antieke meubelen? Ja. Voor de uh, WOZ-waren, ja, de, ja, de nee. wets, weet je de, ja. En toen ja. zei ik: Van nou, kom een, kom kom een. Ik kom er niet zo heel goed uit, mevrouw. Kom, kom maar halen, want ik heb het niet. Oké, okay, u had niks meer had... in huis staan. Wat? U had eigenlijk niks meer in huis staan, wat van waarde is. Nee, nee, nee maar daar is dan... Uh, uh, en ik kom uit Eindhoven. Dus de gemeente Eindhoven, let maar goed op. Wel, en toen kwamen ze weer een keertje. Hadden ze een plakkaat op een deur gezet dat, dat mijn huis in de veiling stond. Oké. Okay. En, en hoe is het nu dan? Uh, nou, die feiten heb ik af kunnen. Hoe heet het, hoe heet het? af kunnen. Heb je het kunnen regelen of iemand, afgewimpeld? Iemand, nou, iemand heeft mij geholpen. Heeft mij er financieel geholpen. En heb ik terugbetaald. En nu is het zo van. Uh, ja, de gemeente Eindhoven, als ze mij horen. dan, dan gaan ze al. Uh, de. de, de Krijgen ze de kribbels? Ja, de kribbels. Kribbels al ja. op van... Oh nee, die moeten we niet. Maar eind van het verhaal is... Dat u nu voorlopig. Nou, ja, ik gewoon nog steeds in mijn eigen huis. En ik heb uh, scheid aan de gemeente Eindhoven. <laughs> dat is heel duidelijk. Nieltje, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Dag hoor. Okay. We hebben ook Eleanor hangen aan de telefoon. Die werkzaam ja. is in de schuldhulpverlening. Of uh, jaren dat is geweest in ieder geval. nacht. Goeiedacht, dat klopt helemaal. Um, nou, Die meneer die ik uh, zo net uh, gehoord heb... Yeah. die uh, zou uh, zeer goed uh, bij de gemeente aan kunnen kloppen... Om, uh, om hem te gaan helpen. Ja, toch wel? Om daar zijn, jawel, natuurlijk. Om uh, naar zijn schulden te gaan kijken. Oh, uh, zo, ja. Uh, en of dat dan tot kwijtschelding leidt kan, zoiets ook? Of? Ja, die, die mogelijkheid is zeer wel aanwezig. Um, ja, wat belangrijk is voor schuldhulpverlening is om te gaan kijken van ja, hoe de schulden zijn ontstaan. En als ja. ik dat bij deze meneer hoor, dan denk ik van nou, dat, dat zou te saneren moeten zijn. Ja. En dat betekent dat hij zich aanmeldt en dan op een gegeven moment um, wordt alles in werking gesteld, schuldeisen aangeschreven. En dan wordt er een, een plan voor hem opgesteld. Dus okay. ik denk dat die meneer zeer wel een, een goede kans maakt. En scheelt het dan ook dat er al rechtelijke uitspraken zijn gedaan... waarin hij eigenlijk in het gelijk is gesteld? Of doet dat er niet nou, zoveel dat, toe in dit dat, Nou ja, het, uh, er zijn zoveel rechtelijke uitspraken al geweest. Uh, ook bij uh, heel veel mensen die een uh, schuldhulpverleningstraject ingaan. Van bijvoorbeeld iemand heeft een uh, achterstand met, uh, met de huur... En een achterstand met het betalen van de hypotheek en met een achterstand, nou ja, waar dan ook. Ja. Dan kan een schuldeiser uh, naar de rechter toestappen. Van rechter, is dit uh, geoorloofd dat deze meneer een schuld heeft? En dan zegt de rechter van, nou ja, het is, uh, het is een schuld, dus die meneer moet dat terugbetalen. Dus zo kunnen er heel veel uh, schulden zijn waarvoor bijvoorbeeld beslag gelegd gaat worden. Ja. En, en ben je daar zelf ook bij betrokken dan? Ben je bij mensen in huis op het moment dat, je, dat er zo'n inbeslagname is? Nou, het inbeslagname van bijvoorbeeld de inboedel... dan komt een deurwaarder die komt aankloppen... en die zegt van, uh, meneer Huppelteflup... Uh, wij komen beslag leggen op uw inboedel. Ja. Nou ja, en dat zijn wel heel veel spullen... waar ze allemaal, in, uh, waar ze allemaal beslag op kunnen leggen. En, maar dat wil nog niet betekenen... Uh, dat je het dan ook gelijk kwijt bent. Want dat is weer een ander tra traject. Yeah. Want dan moet de deurwaarder zeggen van... oké, okay, uh, wilt u echt niet gaan betalen? Dan gaan we over op verkoop. En uh, nou ja, dan denk ik soms wel eens van... ja, wat levert dat allemaal op, een yeah. tafel... Niet veel waarschijnlijk. Een koelkast, nee. Dus dat is een soort ja, onderhandeling die je dan aan moet gaan ah. als uh, schuldhulpverlener van joh, dit heeft uh, totaal geen zin. En als iemand uh, goede wil toont, betekent dat dan dat een inbeslagname wordt uitgesteld? Van een deurwaarder? Ehm. Nou, uh... Het is van belang om uh, als schuldhulpverlener uh, dan aan de slag te gaan van uh, ervoor te gaan zorgen dat het traject ingezet gaat worden. En uh, aan iedereen laten weten van nou deze meneer flup de die heeft schulden, uh, een traject opstarten, uh, inventarisatie van de schulden. Ja. En uh, ja, dan op een gegeven moment uh, gaan zeggen van joh, u wilt nu dit wel, maar. De vraag is of het dan ook gaat lukken voor de schuldeiser om dat uh, daadwerkelijk ook te gaan doen. Yeah, Want het yeah. kost uiteindelijk ook heel veel geld... om een uh, openbare verkoop te gaan organiseren. Want uh, dan zijn er zijn allerlei kosten aan verbonden. Het moet in de krant gezet worden. die moet dan uh, ja, zo'n openbare verkoop gaan doen. Nou ja, die werkt ook niet voor 5 cent per uur. Nee. Dus dan is het de vraag van wat levert het op? En dat is voor jullie op die manier ook een manier om, om dingen... Uh te sussen, zeg maar, om op een andere manier een oplossing te vinden. Nou ja, er zijn regels aan schuldhulpverlening. De NVVK, dat is een organisatie die zich bezighoudt met schuldhulpverlening... daar allerlei regels over heeft opgesteld. En uh, waar ook heel veel grote schuldeisers zich daarmee geconformeerd hebben. Ja. En uh, zich daar dan ook aan moeten houden. Is het aantal in flink toegenomen? <lacht> de afgelopen jaren door de crisis... Dat nou, hoor je altijd, dat gevoel. Dat, nou ja, dat is gewoon zo. Ja, ja. Dat kan je gewoon niet ontkennen. Ja. En uh, omdat uh, ook bedrijven steeds moeilijker aan hun geld kunnen komen... omdat mensen steeds minder geld hebben om uh, bedrijven te betalen... en daardoor sneller een deurwaarde ingeschakeld wordt... en daardoor sneller beslaggelegd kan ja. gaan worden. Ja. ja, het antwoord is ja. Hoeveel impact ja. heeft het op iemands leven over het algemeen in beslagname? Wat kom je tegen? Uh, nou ja, je kan het bijna zo gek niet... Uh, ja. Je kan bijvoorbeeld zeggen van... Uh, mensen die hebben uh, huurachterstand... En, uh, nou, en dan gaat de verhuurder uh, zo ver om te zeggen van... Nou ja, op een gegeven moment, joh, als jij je huur niet gaat oplossen... dan uh, moeten wij overgaan tot ontruiming. Uh -huh. En dan heeft bijvoorbeeld iemand ook nog een auto. Maar ja... Dat is ook wel moeilijk om daar afstand van te doen. Want dat geeft je ook een hoop vrijheid. Ja. En dan zie je dat mensen bijvoorbeeld... Uh, ja, dan moet de auto nog even gerepareerd worden. Ach, en dan gaat men geld lenen voor die autoreparatie. Maar niet voor de huurachterstand. Ja, ja, ja, soms ja. kunnen mensen wel eens ja, op een bepaalde manier uh, ja, keuzes maken. Maar aan de andere kant zie ik ook dat schuldeisers uh, ook een dwangmiddel hebben. En dat is dan beslag op inboedel. Ja. om ervoor te gaan zorgen dat zij geld binnenkrijgen. Ja. Maar er ligt er bijvoorbeeld al beslag door de Belastingdienst... of beslag door, nou ja, wat voor instantie dan ook. En dan gaat men dan ook nog eens beslag leggen op het inboedel. En ja, dan blijft ingeredig. er natuurlijk heel weinig over. Dan blijft er heel weinig ja. over. En ik kan alleen maar zeggen van, meld je aan bij de gemeentes om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de Ja, ik, ik, ik zie gewoon een heleboel dingen. En wat ik eigenlijk ook heel erg onder de aandacht wil brengen... is dat, uh, de ge ja, ik zie het ook bij gedetineerde ex-gedetineerden... die, uh, ja... Een nieuw leven moeten opbouwen. In, ja, maar dat lukt niet. Nee, nee. nee dat is een veelgehoord verhaal Ze Die, zitten, die zitten, een, zitten in een cirkeltje uh, van, ja, ze hebben, ja... Ze hebben fouten begaan. Ja, ja, klopt. Ze hebben ervoor gezeten. Ja, klopt. Maar er staan nog wel boetes open. En sommige boetes zijn niet te saneren. En, en daardoor kunnen ze Ja, niet... ja en, en daardoor kunnen ze niet de schuldsaneringen... want ze moeten eerst nog uh, 3000 euro gaan betalen... omdat er boetes niet te saneren zijn. En ja. dan denk ik van, jeetje. Die mensen, die hebben levenslang. Ja. En, uh, ja, goed... Maar goed, het dus zal doorgaan. Ik wou het zeggen, dat zijn dan ook weer de <laughs> slachtoffers die zeggen, ja wij ook. Maar dat is een hele andere discussie. Ja, en Noor, dank je wel ja. in ieder geval voor het inzicht wat je ons nu hebt gegeven. Heel graag gedaan. Hey, fijne nacht nog. Dag hoor. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben het over inbeslagnames. Vannacht heeft u daar wel eens mee te maken gehad. Het zij dus beroepsmatig, zoals Eleanor die net belde. Dan kunt u ons daar veel over vertellen. Uh, hoe dingen zitten en misschien dingen ophelderen. Henk is uh, hopelijk een beetje geholpen met het antwoord... dat hij vooral bij de gemeente moet gaan aankloppen. Of heeft u er zelf mee te maken in uw eigen omgeving? Laat het ons dan ook weten. Mailen kan uiteraard ook. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres. Mevrouw van Bokkel aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goedavond. Hallo. Goedenacht. Ja. Uh, ik ben 76 jaar. Ja. Yeah. Ik ben hartpatiënt. Ja. Yeah. Ik ben door een medische fout al 40 jaar invalide. En dus afhankelijk van hulpverlening. Ja. Yeah. Uh, dat is uh, bij de, toen de stadsdeelraden kwamen in handen van de gemeente overgegaan. U komt uit Amsterdam? In, ja, ja. Oké. Okay. Ik woonde ook in Amsterdam. Ja. Yeah. Maar ik had een eigen huisje en dat heb ik doorbetaald al die jaren. Yeah. In Groningen. Een, een monumentje. Vol kostbare antieke inmoedel. Oké. Okay. Maar dat was op Audiërsavond door een dronken buurman en een stel konuiten helemaal vernield. Oh, echt waar? Dus on, onbewoonbaar. Dat is al jaren geleden. Ja. Yeah. En. Uh, ik ben toen een tijdje in een caravan geweest en zo. En in ieder geval, ik was dus dakloos. Ik ben uh, uh, toen in een uh, ver verzorgingshuis terechtgekomen. Ja. En uh, daar had ik dus direct om hulp van een goede maatschappelijk werkster gevraagd. Uh -huh. om, om, daar zou ik maar zes weken blijven. Ja. En dat is veertien jaar geworden. Zo. Inmiddels is mijn huis met kostbare inboedel en alles, acht, zonder mijn toestemming of medeweten, zonder mijn handtekening, uh, verkocht. Uh, de hypotheek was niet meer doorbetaald. En uh, nou ja, in ieder geval, je lang verhaal kort te maken. Ik ben 76 jaar. Ik, ben nu, ik heb mijn leven voor niks gewerkt. Ik ben alles kwijt tot foto's en familiesieraden en alles, alles waar ik voor gewerkt heb. En ik zit nu dus in een soort... In dat verzorgingshuis? Ja, nee, daar ben ik intussen weg, want ik had okay. een oud hondje. Ja. En dat moesten ze dus niet in dat verzorgingshuis, hoewel het wel was toegestaan. Maar moslims houden niet van hondjes. Dus in dat verzorgingshuis werden we vaak uitgescholden, gespuugd, geschopt. En wij moesten daaruit. En nu zit ik in het heet 55-plus woning. Het is één kamer en een okoofje met wat stoelen en tafels van dode bejaarden. Oké, okay, u schetst een, een, een helder beeld in ieder geval van hoe het eruit ziet En u wordt er niet blij van als ik u zo hoor. Nee. nee. Die maar die hoe kan het mevrouw van Bokkel dat, dat dat huis gewoon verkocht is? Want u zegt ik heb hulp gezocht van de maatschappelijk werkster. Ja, door de bank. Want ja. de hypotheek werd niet doorbetaald. U betaalde niet. die hypotheek niet door? Nee, want ik zat in dat de huis. En daar maar als het op uw naam de... staat, dan moet u toch die hypotheek betalen? Ja, maar dat is dus door de... Ja, ik... Ik heb dus zelf niks op papier gehad en dat is dus uh, door de bank verkocht is mij gezegd. Ja ja. Maar u bent daar zelf en... nooit meer naartoe geweest ook? Nee, nee, want ik ben dus in ja, ja. Ik ben dus van de hulpverlening afhankelijk. Ja. Ik ben al invalide door een hartonderzoek... door de contrastvloeistof die mijn rechterbeen heeft vernield. Okay. En dat is in 1973 gebeurd. En sindsdien bent u dus nooit meer naar uw oorspronkelijke huisje in Groningen geweest? Nee, dat, nee. dat, is, dat mijn huisje dus uh, dat vernield is... ik weet het niet meer exact, maar dat is in 84 of 85 gebeurd... Ja ja oh, uh, dat is al lang geleden. En uh, dat toen ik dus in, na een tijdje in een kerkfent, een tijdje in een kraakpand. en tenslotte op Schiphol, dat heeft nog in de krant gestaan, dat ik dat daar al zwerfster was. En in ieder geval, het, het heeft gelegen ook aan de huisarts, mm. die vond dat ik niet meer alleen terug naar mijn huis kon. Uh, maar ik heb zelf geen enkel bewijs daarvan. Nee. En dus ook geen ik, bezit meer, dat is duidelijk. Dat is wat u... Ik heb helemaal nee. niets meer, mijn leven voor niks gewerkt. En ik ben alles kwijt. Nou kun je wel niks meenemen. Maar ik bedoel, zoals ik hier zit. Het is bejaarden, ja. als ze van hulp afhankelijk zijn, zijn totaal rechterloos. Dat u... zeg ik. Is het hondje er nog wel? Vanwege het hondje bent nou, dat u daar weggegaan? Is 17 geworden, een checkrusteltje. En dat is vanzelf omgevallen. Ach, lang geleden dat al? Drie of vier jaar geleden. Oh. Ik liep altijd met dat hondje. Ja. Ze bleef netjes naast me en ze was tipgehoorzaam. En van ouderdom is die overleden uiteindelijk. Ja, ja. epileptische aanvallen. Oh. Nou ja, ik, ik was eigenlijk blij uh, dat zij eerder was gegaan dan ik. Anders had het hondje alleen achtergebleven. En dat had u ook niet gewild. Nee, want het hondje pikt het niet. Nee. Als je, die accepteerde niemand anders. <lacht> nee, het, het was een heel leuk hondje. Nou, het is wel een treurig en, verhaal, mevrouw van Bokkel, wat u, uh, wat u vertelt. Iedereen kent mij hier ook in de omgeving van de Rijn met het hondje. Dat geloof ik best wel. Maar gaat u nog ja. wel een wandelingetje maken dan uh, zonder het hondje? Met dit been van mij nee, ben ik wel blij als ik bij het eerste beste bankje kan komen. Ja, ja. Maar met het hondje ging dat nog wel? Nou ja, het hondje, uh, ik zeg ook, die liet zichzelf ook netjes aan. Ah, ja, en dan kwam klar. ze weer terug. Ja. Nou, mevrouw ja, nou, Van Bokkel, mag ik u danken dat u heeft gebeld met, met ons om uw verhaal te ja, vertellen? En veel sterkte. Maar, maar ik zit dus wel nog steeds zonder hulp. Doordat het maatschappelijk werk, protestant maatschappelijk werk. waar ik altijd goede hulp van heb gehad, ja. 16 jaar lang. Die is naar de gemeente gegaan. En toen is voor mij de hulpverlening gestopt. Ja. En waar ik mij zorg over maak... ik heb altijd in kinderhuizen gewerkt... dat ze nu hetzelfde met de jeugdzorg gaan doen. Ja, ja. Omdat het ook onder de gemeentes komt te vallen. Precies. Ja. En toen is voor mij alle ellende begonnen. Misschien moet u gewoon opnieuw proberen... om via een ander kanaal nog eens bij de gemeente aan te kloppen. Dat ja, iets te doen dat is. doe ik. Want okay. ik, heb nu een, ik kan wel brieven schrijven nog. Ja. En dat heb ik nu aan Saarboerlagen gedaan. Kijk. Nou, ik hoop voor u dat daar een wat betere reactie op komt. Ik ga naar andere bellers toe, mevrouw van Bokkel. Ik wens u heel Dank veel sterkte in ieder geval. Hoor. Dag, hoor. Dank u wel. 0800 1121 is het telefoonnummer. We hebben nog wat mensen hangen. We gaan eerst even naar muziek en daarna gaan we verder met de luisteraars. Lang haal ik mijn geel, kamer en mijn kop. Vandaar wijk, verzachtig, die wereld om dop. mij dood. Mijn kamer biedt een schuilte, als die storms daar buiten woedt. Mijn kamer kent geheimen, mijn kamer. Ken mij goed, beschut mij Tien de wereld, waar ik ongemakkelijk leef. Bevrijd mij van gas. en laat mij rustig wees. Die wereld is mijn woning niet. Dus je zo verstaan.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 Mijn kamer, het geen meubels, geen boek of schilderij, Geen spinnenrak of rommel om mij aandacht af te leiden. Mijn kamer, het groot venster, zonder leuke gordijn. Die uitzicht onbelemmerd, Nee, die zon. Wat helder schijnt, die wereld is mij wonen niet, dus je zou verstaan. Ik rijs al meer naar binnen, tot het tijd wordt om te gaan. Os ken die complot van die drama. Elke eeuw wordt daar flink repeteren Net die rol verdelen en die decor veranderen. Maar waar is die groot regisseur? Waar is die groot regisseur? Die wereld is mijn woning niet. Doosje zou verstaan. Ik reis al. om te gaan. Steppels samen met de cabaretier en zangeres uit Zuid-Afrika... Amanda Striedom met mijn Kamer. Radio 1, Casa Luna. Plag. We hebben het over beslaglegging deze nacht in Casa Luna. We hebben al veel mensen gebeld om hun verhaal te vertellen. Jos hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Hai, met Jos. Maar dat is op het laatste moment goed afgelopen, geloof ik, hè? Nou... Ik of goed, heb, uh, de, de inbeslagname is de voorkomen. Ja, ik uh, wil twee of drie dingen zeggen. Uh, op de eerste plaats, uh, ik heb er drie of vier meegemaakt. Zo. En dat komt uh, vooral door eigen slordigheden. Ik uh, heb jarenlang veel uren in de week gewerkt en mijn belastingzaken niet orde gehad. Oké. Okay. Dat leidt uiteindelijk toe tot, uh, tot beslagnamen. Maar is dat dan nou, dat je gewoon geen, geen belasting hebt betaald? Nee, niet ingediend. Oh. Betaald heb ik alle, alle rekeningen die ik kreeg. Maar uh, vervolgens moest je ook een jaaropgave indienen. en Dan was je wat later mee en dan uh, krijg je wat uitstel. En vervolgens, als je dat nog niet doet... dan uh, leidt dat uiteindelijk tot ambtshalve aanslagen... en dan tot ja, ja. En, en, en waar dreigen ze zeggen, dan dat... beslag op te leggen? Nou, de, de, daarom wil ik een ander geluid laten horen. In het algemeen, met name bij de Belastingdienst, betekent dat dat ze uh, toch in overleg de simpelste en de minst kostbare beslaglegging doen. En dat betekent op onroerend goed of wat dan ook. Uh, uh, maar uh, die zijn niet vervelend, die willen op allerlei manieren meewerken. Ja, ja. En dat betekent dat uh, ja, als je ongoed goed beslag wordt gelegd. Dat betekent wel dat er uh, in de gemeente op het pamflet wordt gehangen dat jouw huis verkocht wordt. Maar als je dan op het laatste moment nog netjes zorgt dat het allemaal weer klopt, bijvoorbeeld door wat bij te lenen bij de bank of wat dan ook, dan wordt daar uh, geen executie aan gegeven en heb je er ook geen last van. Maar is het wat prettiger je... om te dreigen dat het huis verkocht wordt dan dat ze je tv bijvoorbeeld weghalen? Nee, die halen ze niet weg. Dat doen ze niet. Maar Nee, maar dat is een beetje het probleem met uh, ook uh, mensen die hiervoor waren. Als je de regels niet kent, dan heb je meer schrik en minder verstand van hoe je het moet oplossen. Ja. Uh, huisraad wordt in principe niet in beslag genomen. Okay. Dat is echt, nou is het, echt het laatste. Ja, ja. ja Je linnengoed wordt niet weggehaald. Maar als je hele luxe goederen in huis hebt, dan zou dat nog wel kunnen. Maar je hebt recht op uh, gewoon uh, leven en bestaan. Ja, ja, en dat daar zit een tv dat, bijvoorbeeld bij, maar een hele dure ja, antieke nee, maar, kast of een mooie schilderij, dat is de vraag? Ja, nee, maar het begint met uh, huis, uh, auto en uh, allerlei roerende zaken. En uh, daar wil men dan beslag op leggen, zeker als het over de belastingdienst gaat. Maar zolang je in uh, ons terms bent, uh, kun je daar redelijk netjes over onderhandelen. Ja. Zolang je het maar niet al te moeilijk doet. Dat zei Eleanor ook inderdaad, hij in de schuldhulpverlening heeft gezeten. Van als ja, jij je goede precies. wil toont, ja, dan nee, is er een hoop de... te doen. Je moet blijven praten en je moet de mensen opzoeken. Je moet niet zeggen van oh, ik laat het liggen en ik reageer er niet op. Want dan, inderdaad, dan gebeurt het gewoon. Maar goed, dat dat ik kan goed je voorstellen dat dingen uit wanhoop of onwetendheid dat dat wel gebeurt? Nee, maar, maar dan geldt inderdaad wat Elmer ook zei. Zoek dan contact met hulpverlening of met de gemeente. Want er zijn instanties en bureaus voor die je daarbij kunnen helpen. Ja, ja. Heb jij dat zelf ook nou, gedaan, dat je op die manier... Eh, nee, nee, ik weet redelijk goed hoe de regels waren. Maar ik heb twee andere dingen ja? die ik uh, veel erger vind... en die met hetzelfde te maken hebben die ik aan de orde zou willen stellen. Maar niet voor dit programma, misschien een volgende keer. Er uh, zijn twee bureaus in Nederland die uh, bijzondere rechten hebben. Dat is uh, CEB, dat is Centraal Bureau uh, Justitie in Casso, ja. in Leeuwarden. En, uh, die maar je ja, de bekeuringen van binnen krijgt, toch? Nou ja, precies. Maar die hebben rechten die veel verder gaan. Die kunnen, die kunnen niet alleen beslag leggen... maar die kunnen ook je salaris uh, ophouden... die kunnen je bankrekening blokkeren... die kunnen je auto invorderen... die kunnen je rijbewijs invorderen. En dat is allemaal niet zo erg... want op zich is dat wel redelijk. Maar een van mijn zonen... die is in, uh, in, in een schuldproblemen gekomen. Mm -hmm. maar, die, maar bij die lui is geen verhaal of geen beroep mogelijk... Dus daar valt geen gesprek, daar valt eigenlijk niet, geen nee, nee, regeling nee, nee. te treffen? Nee, want de wet, de, de Tweede Kamer, is een alles een wijsheid, god beter dan hè Die heeft gewoon gezegd van die regels zijn er zo en zo gaan we dat doen. Yeah. En dat betekent dus als je daar een schuld hebt en uh, zelfs als de vordering is opgelegd, Goed terecht ook. Dan kun je niet in beroep gaan. Ja, je kunt in beroep gaan. Daarmee bereik je een uitstel van een paar maanden. Ja. Maar op het moment dat je dat beroep verliest... want dan kun je alleen ja, formeel doen... want als je het gereden hebt of wat dan ook gedaan hebt... dan kun je daar verder niks tegen inbrengen. Dan eh, wordt loon ingehouden... wordt je auto verkocht, wordt je rijbewijs ingenomen... en allemaal dat soort dingen is zonder enig beroep... of zonder uitstel mogelijk. Sterker nog, als je, je beroep, geen beroep aangetekend hebt... is uitstel van betaling ook niet mogelijk... Dus met alle instanties in Nederland kunnen we afspreken van... god, ik heb het even moeilijk, ik heb het fout ja. gedaan, zou ja. ik opnieuw mogen beginnen. En bij CEB is het absoluut onmogelijk. En dat is wettelijk zo vastgelegd, zeg je? Ja, de, de, hmm. de Kamer heeft al die maatregelen genomen en die vond dat heel slim. Okay. Maar dat betekent dat iedereen die in probleem is en ja. dat probleem erbij krijgt... Uh, vreselijk veel moeite heeft om zijn eigen problemen op te lossen. Ja. Ja. Nou, en Hetzelfde geldt voor de CBR... Het Centraal Bureau... Mijn vaardigheden. Ja. ja, nou, A, ah, hebben in de krant al drie of vier keer kunnen lezen... Het daar zelf een interne rotzooi. Nou, dat hebben ze waarschijnlijk intussen voor een groot deel opgelost. Maar daar geldt precies hetzelfde voor. Die doen uitspraken. En, die, die, en dan gaat het over de kosten niet. voor je examen gewoon? Als je die niet kunt opbrengen? Nee, nee, nee. nee ik ga veel verder. Als een, als een willekeurige politieman zegt... Uh, ik heb jou... Uh, uh, betrapt op een overtreding, ja. dan kan hij de maatregelen nemen die daarbij hoort. Dat is een uh, bekeuring uitschrijven ja. of de officier van justitie in kennis stellen, Maar hij mag ook een persoonlijke sturen naar de CBR. Oké, okay, dat wist uh, ik niet. Zo van, uh, uh, dat heeft wel iets te maken, als ik me goed herinner met artikel 5. Want deze persoon brengt uh, het verkeer in het gevaar en ik vind dat hij iets moet doen. Ja, nou, dan kun je een maatregel op te laten leggen van, uh, dat hij een cursus moet doen. Ja? Nou, dat betekent dan dat je niet alleen je boete moet voldoen, maar ook uh, 750 of 800 euro moet betalen voor die uh, cursus. Dan moet je daar uh, op hun gewenste tijdstippen drie of vier keer verschijnen. Als een van de keren je niet komt, dan uh, wordt het erger. Maar als je het überhaupt maar, niet eens bent met het, met het verhaal... Wat de, wat de politieagent in kwestie naar het CBR heeft gestuurd... dan kan je daar toch bezwaar tegen aantekenen? Ja, juist. Dat kan je dus niet. Dat kan ik me dat niet voorstellen. Je, dat ik, meld, ja, dat, ik meld je dus, dat het twee onderwerpen zijn... Ja. waar je nog iets aan zou kunnen doen... Als je daar een, uh, een, uh, een EMR-maatregel krijgt, dan kun je dan nou nauwelijks met in bezwaar treden. Je kunt naar nou een advocaat gaan en je kunt een rechtszaak starten. En ja. Nou ja, als dan de bewijzen niet heel duidelijk zijn, dan gaat de EMR-maatregel gewoon door. Nee, oké, okay, maar je kunt wel je, precies je nou bezwaar maken bij een rechter. Van, luister, ik ben ja, het niet eens ja, met hand. Ja, maar dat is iets anders, hè? Wacht even, wacht even, dat is iets anders, hè? Ja. Bezwaar maken tegen een overheidsmaatregel is bezwaar maken bij de organisatie. En als en dat je een hechttaak e e moet starten, is een heel grote extra voorziening, ja. want dan moet je naar een advocaat inschakelen ja. en je moet er tegen gaan. Maar die, die CBR, nou, ik hoop dat ze intussen wat beter georganiseerd zijn, maar die, die is de laatste twee jaar geplaagd door een hele hoop interne ja, ja, ja. Logische, door maatregelen. En dat betekent dat een hele hoop mensen daar maatregelen opgelegd gekregen hebben en, en boetes opgelegd gekregen hebben die ja nauwelijks verdedigbaar zijn of nauwelijks uh, herroepbaar zijn. Nee. En vervolgens heb je als burger je, je gewoon daarna te volgen. En valt er bij betekent... het zowel het CAIB als bij het CBR zelf geen bezwaar tegen ja. aan te tekenen? Dat is wat nee, je nauwelijks. Ja. Nee, je kunt bellen en je kunt doen. en uh, Ik heb daar in, in verband met een van mijn zonen ook mee te maken gehad. Ja. En ik heb daar dus waar tegenaan tekenen. Uh, uiteindelijk heb ik het geluk gehad dat een secretarisse die niet de justitiële bevoegdheid hadden, zei van ik zal het voorleggen aan de justitiële dienst, maar ik zal mijn best doen. En uiteindelijk kwam het ook goed. Ja, ja. Maar, maar dan ben je overgeleverd aan de willekeur van een individueel ja. persoon... die ja. je dan op de juiste manier aanspreekt. Hè. De meeste mensen kunnen dat niet. Nee. En, okay. en dus nogmaals, uh, dus als je te maken hebt met een deurwaarder... of met een belastingdienst of wat dan ook die beslag leggen... dan als je weet wat de weg is... heb je redelijk wat verzetsmaagd ja. regelen. Je kunt redelijk zelf organiseren. Van, nou ja, Laat ik het op de laatste, ja. laatste dag aankomen of op de laatste week... Maar er zijn twee instituties in Nederland... waarbij je ja, overgeleverd bent bijna aan de zil. Ja. Jos, dank je wel dat je, dat je dit is. onder onze aandacht hebt gebracht. Dank je wel. Succes mee. Oké, okay. doei. Dag hoor. Ralf hangt ook aan de telefoon. Goeienacht, Ralf. Ja, goeienacht. Ja. ik zat vol verbazing in de auto nog naar het programma te luisteren. En ik denk, god, er komt er nog wat oud zeer van heel veel jaren geleden. komt er naar boven. Bij, bij sommige mensen... Of bij jou zelf? Ja, nee, nee. ja, nee, bij, bij, bij, bij mijzelf okay. ook. Ja, Want ik, ik, hoeveel, week, hoeveel jaar geleden hebben we het überhaupt? Uh, ja, toch inmiddels wel een jaar of acht, negen geleden. Gelukkig geen inmiddels uh, in betere situatie. Oké, okay. vertel wat er ja. toen aan de hand was dan. Nou, ik ben toen uh, na een zakelijk conflict uh, ben ik redelijk eigenlijk zakelijk bij de neus genomen. Er is uiteindelijk een faillissement uitgevolgd. Uh, ...eigenlijk zelf niet doorgewinderd het genoeg geweest. Daar zijn dus ook uh, schulden uit ontstaan. Het faillissement is zoals het gaat in Nederland. Als er dus niet veel uh, te halen valt, dan wordt er uit de boedel gehaald wat er betaald kan worden. Als er te weinig is, dan wordt op een gegeven moment bij gebrek aan water... ...er is dus niet genoeg geld te halen, wordt het faillissement opgeheven. Dan ben je eigenlijk dus weer terug bij af, want de schuldreizers kunnen er dan voor kiezen om die schulden nog steeds bij je te proberen te halen. Ja, want op het moment dat, dat jij failliet onderwijs... bent verklaard, dan kan dat niet, hè? Nee. Ja. Nou, alleen is als je, als je zelfstandig ondernemer bent, op dat moment een kleine ondernemer, dan uh, uh, wordt je onderneming stilgezet. Want dat is zogenaamd een risico, terwijl je daar gewoon geld mee verdient. Dan ja. was er papier eigenlijk geen risico in. Dus je mag niks, dus je wordt eigenlijk verdoemd uh, uh, naar de bijstand waar je niks van krijgt, daar wordt dan binnen de beslag vrij goed... wordt daar nog wat van ingehouden, uh, wat dan de boedel ingaat... en waar nog wat van wordt afbetaald. En op een gegeven moment zegt men na een jaar, anderhalf jaar... ja, dat is niet voldoende te halen, dan heeft het faillissement op. Dan heb je in feite met alle kosten die er gemaakt zijn... want het hele apparaat wat zogenaamd zo mooi geregeld is in Nederland... dat kost klauwen met geld mm. en dat betaalt de schulden naar. Dus de curator moet als eerste betaald worden... en er moeten allerlei andere zaken betaald worden... En vervolgens stap je er dus uit met grotere schulden dan dat er voor je tijd waren en er ja. is dus niks opgelost. Maar ik wou net zeggen, op het moment dat je die schulden dat je het niet kunt betalen... je hoort toch altijd van, ja, als het ergens niet te halen valt, dan hebben die schuldeisers ook pech. Hoe zit dat dan? Nou, dat is inderdaad het verhaal wat het vaak uh, is, maar die proberen het in een aantal gevallen nog. Nou, het, het, het grappige is, je, je mag een, een, een jaar, in mijn geval een jaar tot anderhalf jaar, helemaal niks... En uh, je wilt graag weer aan de slag, want uh, je bent liever gewoon druk bezig... dan uh, dat, je, dat, je, dat je in de bijstand zit duim te draaien en verplichting solliciteren... wat als je niet heel jong bent niet heel makkelijk is. En zelfs in die tijd niet, nu helemaal niet. En uh, uiteindelijk mag je met een regeling, met behoud van uitkering van twee maanden... mag je opstarten. En je start op. Dan begint eigenlijk van vooraf aan het, exact hetzelfde. Maar het grappige is, die doorwaarders die voor die tijd erbij betrokken waren... die ja. weten dat ze niks kunnen halen. Nou, zegt die mooie deurwaarders dat eigenlijk in Nederland... dat die deurwaarder geen handelingen mag verrichten... waar hij van tevoren van weet dat hij een hoop kosten gaat maken... die bij jouw schulden opkomen, ja. zonder dat het wat gaat oplossen. Want dat is eigenlijk nodeloos werk. Hij haalt ermee nooit het Precies. geld op. Ja. Maar hij is eigenlijk zijn eigen verdienst aan het creëren. Ja. En dat is... Helaas, wat er in Nederland heel veel gebeurt. Ik ben dus in die periode daarna geconfronteerd met allemaal deurwaarders... die kwamen op de slag leggen wat ze helemaal niet konden. Nee. Wat onder een beslagvrije voet uh, lag. Maar om de heel simpele reden dat het eerste papiertje uh, langs de deur brengen... 50 euro opleverde. De betekening de tweede de officiële, waar ze een handtekening bij wilden hebben. Maar het mag ook gewoon een flopje in de deur gooien zijn. Vaak belden ze niet eens aan, dat kost tijd. En dan kunnen ze er geen 200 op een ochtend doen. Dat levert 80 euro op. Want ja. die factureren ze namelijk aan... Uh, ...degene waar zij uh, het werk voor uitvoeren. Ja. En uh, een beslaglegging levert nog veel meer op. Het levert minimaal 160 euro op. En daar zit nog een ander stukje juridisch apparaat aan. Er moeten uh, een aantal stappen moeten bij de rechter voorgelegd worden. wordt allemaal doorgefactureerd. Er zit allemaal winst op. Daar draaien die bureaus op. Maar op het moment dat jij zegt... ...de regel is dus dat zij uh, niks mogen doen... ...als ze van tevoren weten dat het geen zin heeft. En ik neem aan dat daar, ja. dat, dat netjes staat vastgelegd... ...wanneer... Dingen gewoon kansloos zijn omdat het alleen maar extra geld met zich meebrengt. Kan je dan niet juist zo bij zo'n deurwaarder ja, uh, klagen? Bent, ja. Over zo'n deurwaardeklager. Ja, nou dat is het grappige. De, al, alles kan officieel. En gelukkig heb ik net als Jos, mijn voorganger. Snap ik jullie eens wel hoe het werkt, want ik ben inmiddels in die tijd... bij wijze van spreken een half jurist geworden. Ja. Uh, dat kan inderdaad, 9 van de tien mensen doet dat niet. Dat heb ik de eerste 9 keer ook niet gedaan. Want je ziet dus op een gegeven moment dezelfde deurwaarde... die al een dossier van jou heeft, die al weet dat er bezwaren zijn geweest... die al weet dat er niks te halen is... die gaat gewoon voor een andere opdrachtgever nog een keer hetzelfde verhaal doen. Ja. Terwijl hij een dossier heeft, dus hij weet dat het kansloos is. Ja. En Het grappige daarvan is dat hij dus eigenlijk onterecht bezig is. Dan nou, heb je een kamer voor gerechtsdeurwaardes... En als die nou maar ver genoeg buiten zijn boekje gaat, wat ze dus in de praktijk echt doen, ding je daar een klacht in. Okay. Maar goed, iemand, iemand die dus inderdaad zoals jou een, een, voorganger, een voorgespreker invalide is... dan moet je wel naar de Kamer voor Gerechtgeheerwaarders. Ja, die is in Amsterdam, maar nee. ah, je zal in Groningen wonen. Dat doet ook niet iedereen zomaar. Nee. Je moet die nee. wegen weten, je moet het even te vinden... je moet het juridisch kunnen onderbouwen. Maar eigenlijk is het zo dat het, het, het, het lange moraal van het verhaal is... al die instanties die ermee te maken, maar vooral de deurwaarderij... wat in feite geprivatiseerde bedrijven zijn in kassobureaus die een klus aannemen, het uitbesteden aan een deurwaarde... dat zijn eigenlijk allemaal uh, uh, zakelijke belangen... die ja. iets doorzetten wat niet haalbaar is... om in ieder geval hun klanten, hun opdrachtgevers, af te kunnen factureren. Het gaat ja. om echt veel geld... Een simpel rekening van 100 euro ophalen. kost hun klant. En ze geven hem steeds het gevoel, net als een advocaat. van. Nou, misschien gaan we het redden, we gaan ons best doen. Maar die klant is aan het eind van de rit 500 euro kwijt. Ja, want ik, ik, ik zit even hard op te denken. Denk ik, die, die bedrijven die huren zo'n deurwaarder in. en die moeten dus die deurwaarder betalen. maar weten toch ook dan van tevoren. dat ze eigenlijk het geld wat ze van jou zouden moeten krijgen. sowieso niet kunnen ja. krijgen. Dus dat ja. is het voor een bedrijf toch ook eigenlijk nadelig. om die deurwaarder uh, in dienst ja, te nemen. En die, en die want die zien er in een aantal gevallen, als dat een heerlijk deurwaardig is, zijn tegenwoordig ook databases als het gaat om mensen met meerdere schulden, en is dus je kans om het op te halen nagenoeg nul. Ja. En dan, dan zien ze er ook de eerlijkere incasso-bureaus die daarmee samenwerken. Officieel mag het niet eens zo'n registratie, maar die bestaat wel. Die zien daar dan ook vanaf, want dan ga je meer kosten maken. Ja omdat de baten zijn. Maar in de praktijk zijn er dus heel veel kantoren, er is eh, onlangs eh, bij mij in de stad, ik zal de stad niet noemen, want dan is het misschien wel herleidbaar voor mensen, er is ook een heel groot deurwaarderskantoor failliet verklaard en daar is ook gewoon geld van de derde rekening ontrokken. Dus zelfs de, het deurwaarderskantoor bleek hartstikke malafide te zijn. <lacht> Is landelijk nieuws geweest? Ja, dat kun je niet voorstellen. Terwijl die ja. deurwaarders allemaal beëdigd zijn... en eigenlijk uh, ja, bezoldigd zijn dat, zijn, dat zijn eigenlijk allemaal se semi-ambtenaren. Dat, ja. dat zijn half juristen. Nou, dat is eigenlijk van de gekke. Dan is er nog een derde tak trouwens, wat, wat mij hevig verbaasd heeft... want dat is het, het vervelende wat je namelijk voornamelijk zelf treft... Je leeft dan in zo'n geval veel van de mensen die uh, uh, uh, uh, schuldenaar zijn. die leven al op het minimum. Daar zitten vaak al wat invorderingen in. in bijvoorbeeld de lonen van uitkering. Bij zelfstandigen ligt dat het wat lastiger. Die worden bestookt van alle kanten. wat inderdaad een enorme impact op je leven heeft. Ik ken mensen die er heel slecht uitgekomen zijn. Het geldt voor mezelf niet. Ik ben er alleen maar sterker uitgekomen, gelukkig. Ja. Maar dan is er nog een laatste truc. Terwijl ze weten dat het niet kan. dat er sprake is van een beslagvrije voet. Vragen ze uiteraard, zonder dat je daarbij bent, bij de rechter de maatregel van beslaglegging aan? Die wordt toegewezen en dan mogen ze zelf kiezen. Nou, wat doen ze dan? Ze leggen dan beslag bij de bank. En wat is nou het grappige bij het beslagleggen van de bank? Dan denk je, nou, niet erg, want als je geen geld hebt, is daar toch niks te halen. Of dat win je, dat komt terug. Nou, dat klopt. Als ze daarmee te ver gaan, onder de beslagvrije voet komen dan uh, krijg je dat geld wat ze gevorderd hebben terug. Dan kun je wel weer niet je gas, water en licht betalen. Die bedrijven geven ook een boete. Ja, ja. Daarop daar krijg je een toeslag van 50 euro op je volgende rekening... omdat je te laat was mee betalen als het rechtgezet is. Maar dat kan al maanden duren soms. Maar het ergste is, voor iemand die dus toch al niks heeft... De gemiddelde bank, de PostGiro bijvoorbeeld, wat tegenwoordig ING is... Ja. Die, rekent, die brengt jou daarvoor in rekening, al is er niks te halen... kun je de aanvraag van de beslaglening, dan wordt jouw bankrekening bevroren... Okay. dan blijkt later dat er niks te halen is. Dat kost jou als klant bij de ING 100 euro. Bij de ABN AMRO en bij de Rabo kost je dat 125 euro. Ralf, ik Het denk lijden. dat jij nog veel meer van dit soort voorbeelden hebt. Heb je kort advies wat mensen moeten doen als... Uh... Ja, ik denk dat uh, schuld, uh, schuldsanering. Ik vond het een mooi verhaal van die dame. In de praktijk werkt het vaak niet. Je moet aan allerlei regeltjes voldoen en als je als zelfstandige bent geweest, dan voldoe je er al heel snel niet aan. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel gevallen waar mensen er niet aan voldoen. De schuldsanering die is ook uh, overdruk. Dus daar, daar, daar. Maar wat wel? Wat wel, Ralf? Um, hoop, hoop dat je iemand in je omgeving hebt die juridisch wat onderlegd is... of het goed kan uitzoeken. Er is op internet zat te vinden. Er zijn meer mensen die het betreft. Je kunt echt goede informatie vinden. Zorg dat je een goed dossier aanlegt... Zorg dat je direct reageert als je weer een, een, een beslaglegging of een probleem hebt. Uh, kijk wat je beslagvrije voet is. Dus kijk wat ze mogen, wat ze niet mogen. Ook wat voor kosten ze in rekening mogen brengen. Ja. Veel incasselkantoortjes die, die schrijven maar een bedrag op. Terwijl bijvoorbeeld tot 250 euro mogen de kosten maar 37 euro zijn. Maak nooit meer dan dat over. En ze laten okay. het ook zitten. Nou. Maar het blijft lastig. Oké. Okay. Dankjewel. Ik heb, ik, ik heb als het, als het, als het mag, als je nog tien seconden hebt. Ik weet uh, de, de vorige spreekster wiens huis verkocht was. Dat ja? is ook eigenlijk een probleem in Nederland. De dame heeft het niet geweten, omdat toen ze in het verzorgingshuis kwam, de moeder van een vriend van mij is dat overkomen, is er een bewindvoerster voor de aangesteld. Je wordt opeens als dement en niet zo anders bevoegd wordt je gezien, en alles de gepraat. Ja, ja. En alles wordt voor je geregeld, die zit nergens in de hand en alles, alles verdwijnt Dat eigenlijk is er waarschijnlijk gebeurd. Oké. Okay. Ja, ja. Ralf, dank je wel. Ik wil nog even naar meneer Dettering toe, namelijk. Dus ik ga het met jou afronden. Maar ja. dank je wel ja. voor uh, alle duidelijkheid die je hebt uh, gegeven. We gaan naar meneer Dettering toe. Goeienacht. Ja, goeienacht. Voor u ja, komt alle is... informatie te laat, vrees ik. Want. Ja, nou, in ieder geval, wat de heer voor mij heeft gezegd... is het natuurlijk een heel duidelijk verhaal. En daar kan ik me nog heel bij want... maar hij heeft er wel heel veel verstand van, ook deze heer. Maar ik heb een persoonlijk verhaal ook, wat betreft wat mij is gebeurd. Ik ben, Kunt u even ja, de radio vastvormen. tussendoor even uitzetten, meneer Dettering? Ja, ik zal Want anders dan blijft dat enorm echoen. Ja, en, uh, nou ja, bij mij is het toch... Uh, ja, ik heb wat privéproblemen gehad, uh, ook uh, psychisch niet allemaal in orde. En dat nou, overleed mijn moeder ook nog. Nou, ja, daar hing ik nog aan. En het was een hele zware kap, is een jaar lang ziek geweest. En dat uh, nou, was heel zwaar. Ja. En daarna heb ik eigenlijk zo. Die rouw die was zo heftig hier. Ja. Dus dat, dat nou ja, toen ben ik, uh, ik. een beetje van huis weg. Post laten liggen en dergelijke. Maar er is een, een schuld ontstaan van ongeveer. Nou, wat was het? Uh, Zo'n 3000 euro. Dus dat ik een paar uur niet betaald. Ja. En dat was in principe eigenlijk wel overzien. Dus ik klop aan bij de hulpverlening, schuldhulpverlening. Dus ik krijg zelfs een cursus om posten en papieren te gaan ordeneren en dergelijke. Netjes een map kreeg ik en alles. En dat blijkt wel verweegd. Ik denk, nou, ik ben gelukkig. Dat gaat ze me niet eruitzetten. Want die kasselbouw was intussen ook al ingezet. Uh -huh. En die was volgens mij te jagen, want het zijn net die james. En uh, dus uh, uh, toen ben ik uh, uh, ja, die cursus gaan doen. En dat bleek, ik had natuurlijk een uh, uh, laag bedrag... Mijn schuldbedrag was te laag om voor schuldhulpverlening in de aanmerking te komen. En ik kon ook niet bij de gemeentelijke studiebank terecht. En dat resulteerde een verleiding... dan uiteindelijk in een, in een beslaglegging... en dat ze de boel in beslag hebben genomen daadwerkelijk? Ja, en huis, dus heel huis, dus leeg en dergelijke. Want op een gegeven moment, ik was bezig met die dame van die schuldhulpverlening. Nou, toen kon dat niet meer. Toen nee. hebben ze me naar een andere instantie nog toegestuurd. Dat, uh, uh, ja, dat is van startgenoten of zo... En uh, nou, die kon mij dus eigenlijk niet helpen. Toen heb ik nog uiteindelijk nog de helft van het bedrag, 1500 euro, nog bij elkaar weten te krijgen via, uh, nou, toch familie en dergelijke. Ja. En betaald zo'n paar dagen voor de onderneming. En dat was zelfs niet genoeg. Toch moeten zien van die incasso mensen. Nou, en toen ben ik nog, uh, ja, dat, dat was zo'n klap voor mij. Dat uh, toen hebben ze mijn huis dus leeg uh, getrokken en. Uh, ik ben er niet eens bij geweest. Maar het ergste is, dat doe ik de foto's, de kleren. Ja, alles van alles mijn brein. moeder wat er nog was. Ja. Uh, alles van je jeugd. Hoe lang dus is dit gewoon, geleden inmiddels? Dit is in de, dus al zo'n vier jaar geleden. Zo'n drie of vier jaar. En ik ben ondertussen gewoon nog steeds dakloos. Hoor. Jeetje. Ik bedoel, ik ben nu pas, want ik heb de dakloze dat probeer ik te ontwijken en dergelijke. Ja. En gewoon nog probeerde normaal leven hè, bij mensen te logeren. Maar dat, uh, ja, dat okay. hou je natuurlijk ook niet lang nee. voor. We moeten in verband, met, in verband met de tijd, moet ik helaas gaan uh, ja. afronden. Maar ik mag alleen nog één ding zeggen dan. Heel kort. Want... Wat ze moeten doen is verbieden dat mensen überhaupt dakloos mogen worden gemaakt. Ja. Dat moet ze gewoon vliegen, want het is onmenselijk. Ja. Je kan dat nou aan, als je een psychische probleem hebt, of wat dan ook. Of je bent, je van leeft van of, of je op een bedrijf maakt, maar je mag bakloos maken, zou die... moeten verboden. Ja. Duidelijk. Dank u wel, meneer Dettring. Oké. Okay. Sterkte okay, vannacht. Tot zover deze Casaluna. Zometeen hier op Radio 1 nog steeds wakker van WNL. Met Anne de Jong en Teun verstegen. En morgen in Kazaluna, dan zit Helgo Span hier. En die praat dan met architect Dick de Gunst. En dat gaat over uh, galerijflats onder meer. U kent ze wel, die dingen uit de jaren 60. Die eigenlijk toe zijn aan sloop. Maar misschien ook heel mooi gerenoveerd zouden kunnen worden. En daar gaat uh, Dick de Gunst morgen uitgebreid over vertellen. Voor nu een hele fijne nacht. Blijf lekker luisteren naar Radio 1. En mij betreft tot volgende week. Dag. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.